1 uur aan ook met het NOS-journaal. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft op de dag van de heropening zo'n 20.000 bezoekers getrokken. Het museum had rekening gehouden met 30.000, maar volgens een woordvoerder bleven mensen net wat langer binnen dan gedacht, waardoor dat aantal niet werd gehaald.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 Dit is Radio 1. BNN. De wereld. De wereld. De wereld. Van Filemon. Een hele goede nacht en welkom in deze wereld, in mijn wereld... maar ook in jullie wereld natuurlijk. In dit programma zoek ik uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doe ik met behulp van Nederlanders die in het buitenland wonen. En de onderwerpen die wij behandelen, die komen allemaal uit het nieuws. Zo gaan we het in het tweede uur hebben over statussymbolen. Wat zijn bepaalde statussymbolen in een bepaald land? En we gaan het hebben over broodbeleg. In Nederland kennen we natuurlijk het broodje kaas... Jong belegen, belegen. Of uh, boterham met pindakaas of chocopasta. Maar wat doen ze in het buitenland op hun brood? Uh, we gaan uh, uitzoeken wat ze op hun brood doen in uh, Canada. Uh, dan gaan we iets meer naar beneden. Dan komen we in uh, Amerika terecht. Dan gaan we even uh, de warmte opzoeken. Curaçao bezoeken we. En daarna uh, eindigen we uh, op het Amerikaanse continent... Uh, op Brazilië, in Brazilië. Daar zit uh, Luba Corbet. Die heeft ook altijd iets moois te vertellen daar. En... Uh, in uur 1 gaan we het hebben over bier. Interessant onderwerp, want elk land maakt eigenlijk wel zijn eigen bier. Hoe smaakt dat bier? Hoe populair is dat bier? Daar gaan we het over hebben. En we gaan het hebben over vuilnis. Wat doen ze met een vuilnis? Uh, kost het wat om het weg te brengen? Uh, waarin uh, doe je het? In Nederland doe je het natuurlijk in zo'n grijze zak thuis, Maar er zijn ook landen waar je het bijvoorbeeld in een jute zakje moet doen. En daar gaan we zo meteen alles over horen. Uh, we gaan dan naar Berlijn, naar Servië, naar Spanje. Allemaal Europese landen. Maar we gaan ook even uh, iets meer naar Azië toe, naar Bangladesh. Daar zit uh, Karel Kuiperie die ook altijd iets moois te vertellen heeft. En ditmaal dus over bier en over vuilnis. Eerst even een kort rondje langs de velden. Kijken of iedereen wakker is en klaar om een mooi verhaal te vertellen. Anne Rutsluister in Berlijn. Goedenacht. Ja, goeienacht. Spreek ik jouw naam eigenlijk goed uit? Schuessler? Ja, Schuessler is helemaal goed. Nou, mooi. Hey, hey, jij liep stage bij de uh, NOS, maar je bent nu gestopt. Wat ja, doe je nu? Ja, ja uh, sinds twee weken ben ik uh, daar klaar inderdaad. Het was drie maanden. En uh, ik wilde heel graag blijven hangen. Dus hmm. ik ben nu uh, aan de slag gaan als gids in een oud gevangenis Oh, dat lijkt me interessant. Dus, uh, als bijbaantje, ja, wel heel interessant. En uh, ik begin binnenkort met een blog. Okay. Over, over speciale mensen in Berlijn. Maar het lijkt me wel moeilijk om daar geld mee te verdienen, toch? Met een blog. Ja, precies. Dus daarom uh, werk ik nog een beetje erbij. Ja, en, en jij weet ook veel dan van het DDR-tijdperk. Uh, ja, heb je daarin oh, verdiept? Uh, gewoon, ja, ik heb me er wel een beetje in verdiept. En wat bijzonder is aan dat museum, is dat er ook echt nog. Uh, uh, Ooggetuigen of mensen die daar gevangen hebben gezeten, die, die geven daar zelf ook rondleidingen. Dus ze willen ook dat ik vooral naar hun kijk en hun verhalen zelf ook ga vertellen. Ja, want jij bent natuurlijk best wel jong. Dus kijken ja. mensen dan niet raar op als jij dan over een tijd gaat vertellen... Ja, ...die je zelf nog niet echt hebt meegekregen? Ja, nou ja, ja ik, ik, uh, ik geef natuurlijk mijn tours in het Nederlands. Dus uh -huh. dat zijn mensen die willen speciaal Nederlands. Ja, als ze gewoon in Duits doen, dan, dan kunnen ze een echt iemand die het heeft meegemaakt uh, krijgen. Ja. Uh, ja, als ze het makkelijk willen, dan uh, inderdaad iemand die het gewoon moet navertellen. Ja, Oké. Okay. Nou, uh, dankjewel. Zometeen ja. gaan we het hebben over uh, bier en over vuilnis. Heel ander ja. onderwerp. Tot zo. Tot zo. Mitra Nazar in Servië. Goeienacht. Goeienacht. Hey, hey, ik heb je, jou een tijdje niet gesproken. Ja. Je hebt ontzettend veel gereisd, heb ik gehoord. Ja, ik reis, uh, ik reis heel veel hier in de regio voor mijn werk. Dus uh, ja, ik ben de hele tijd uh, de top, En dan kan ik niet altijd op zaterdagavond natuurlijk. Nee, maar maar, ik ben blij maar, wat ik is de laatste reis die je gemaakt hebt? Uh, ik kom net terug uit Kroatië, uit Zagreb. Oké. Okay. En uh, daar is van alles uh, te doen om de Europese Unie... want zij uh, worden op 1 juli dit jaar lid van de Europese Unie. En dat ja. is nogal een ding. En, uh, dus het wordt groot feest, uh, hopelijk uh, op 1 juli daar zo. En uh, ja, als 28e land, het is een tijdje geleden dat dat uh, voor het laatst is gebeurd, dat er landen bij zijn gekomen. Dus, dus dat is wel interessant. Ik ga regelmatig daar naartoe om verhalen te maken. En uh, wel leuk voor een uh, leuk BNN-onderwerpje trouwens. Uh, ik heb uh, de allereerste uh, homoseksuele politicus van Kroatië geïnterviewd daar. Oh. Dus dat is, dat is daar nogal nog bijzonder. Het is ja, de eerste dat, keer dat, dat een politicus daar openlijk uh, mee naar buiten spreekt. En uh, uh, ja, dus, dus, dus, uh, dus dat, dat, dat schiet wel op daar. De laatste keer hebben we jouw verhaal over prostitutie uh, gelezen in de nieuwe revue. Ja. Maar, maar wanneer ben je weer te lezen? Wanneer is bijvoorbeeld dit interview te lezen? En waar? Ja. Dit weet ik nog niet, maar ik, oh. ik doe die zeer uh, veel in, in het parool bijvoorbeeld. Okay. Dus, dus nou ja, als je die krant een beetje, een beetje in de gaten houdt, dan, uh, dan, dan komt er regelmatig wat voorbij. Ja, maar wanneer komt je, kom je eerst volgende verhaal? Dan kan ik uh, dan, uh, als moet ik al die kranten gaan kopen? Ja, <laughs> dat weet ik nog niet. Ik heb oh. vanda uh, vandaag uh, in, in de nieuwe PS uh, bijlage van het parool, heel, heel mooi trouwens, nieuw, helemaal nieuw vormgegeven... Een, een reisverslag uh, geschreven over drie balkansteden. Oké. Okay. Dus dat is een beetje een opkomst in opkomst. die balkansteden zijn dus ja. een keer heel goedkoop om hier naartoe te reizen en uh, bier is goedkoop. Daar gaan we het straks over hebben. Maar uh, dat is wel, wel leuk voor mensen die geïnteresseerd zijn in deze regio en eens dus een keer wat anders willen dan Parijs of uh, En die of geïnteresseerd zijn in goedkoop bier dus. En goedkoop, bier precies, dus die moet uh, moeten dan even dus parool op de uh, vraag kopen. nu in de PS van de parool. Nou, dan, uh, ja. die, die ga ik morgen kopen, als die er goed, nog is. Heel goed, Ik spreek je zo meteen over bier inderdaad ja. en over vuilnis. Nou, leuk. Tot straks. Tot zo Karel Kuiperi in Bangladesh, goeienacht. Goeiemorgen. Hey, uh, ik heb gelezen, gehoord, uh, jij bent naar de salon geweest voor een volledig treatment. <laughs> ja. En we hadden het vorige week hadden we het over hoe die uh, Bengalen ook die mannen zich uh, helemaal laten verzorgen en uh, alles uh, ja. allemaal helemaal uh, top in orde zijn. Met de dus toen ik vooral. naar de kapper ging van de week, ja. toen dacht ik laat ik het nou maar uh, de, de volledige treatment. En uh, mocht je wel al je kleren aanhouden voor de rest? <laughs> Ja, nee, dat was verder allemaal helemaal kuis. Uh, nee, het was, ik kreeg helemaal een hoofdmassage en van die, van die olie- en gezichtsmassage. En een grote kap met stoom over mijn hoofd. Het is echt een metroseksueel aan het Mijn haar ruikt nog steeds helemaal lekker. <laughs> maar het was wel lekker? Ja, maar, ja, eigenlijk wel. Het was heel ontspannen heel relaxed. Ja, dus, daar is het waarschijnlijk al eeuwen zo dat, dat je dat als man doet. Maar in, in Amsterdam zou, zou dat heel ja. metroseksueel zijn. Ja, misschien zou het wel wat kunnen zijn, hoor. Want uh, kan je wel, als je daar iets hips van kan maken... Ja, maar dat is, dat is hip. Nee, maar dat is hip. Als je als man dat soort dingen gaat doen, dan is dat heel erg hip. Dan ben je metroseksueel. Oh. Ja. J -j Jij oh, bent daar nou, in Bangladesh veel hipper dan je zelf in de gaten hebt. <laughs> ja. Hey, ik spreek je zo meteen over bier en over uh, vuilnis. Heel goed. <laughs> dat is een okay. wel een grote tegenstelling, bier en vuilnis. Tot zo. <laughs> ja. P.J. Van der Linden in Spanje. Goedenacht. Buenas noches. Ja, buenas noches. Huh? Hier staat P.J. Van der Linden, maar hoe heet je eigenlijk? Ja, eigenlijk uh, petro Jan. Okay. Maar uh, ja, hier is het... Uh, als je dat zou vertalen, dan is het uh, Pedro Juan... Maar dat komt eigenlijk niet zo vaak voor. Het is meer Juan Pedro. Ja, dat, ja, en, ik had, ja, ja. en ik had zoiets van: nou ja, hè, toen ik hier vijf jaar geleden kwam, uh, waarom niet gewoon Pegota? p -E, hè? Heel simpel. Pegota, spreek je dat? Pegota, zo spreek je dat in Spaans? Hè? Oh, Dat uh, zegt gewoon Pegota. Unieke naam hier. Hè? Niemand heet hier Pegota. Hé, hey, en Pegota, wat doe jij in Spanje? Ja, ik werk, ik leef, ik woon hier. In, uh, dat doen we allemaal, uh, hè? We, we werken en we leven allemaal. Maar, maar... Ja, ja, ja. Wees iets specifieker. Wat zeg je? Wees ze iets specifieker. Ja, ja, ja. Ik ben hier gekomen vijf jaar geleden, dik vijf jaar geleden als klein aannemertje. Toen had ik nog nooit van Extra Madura gehoord. En uh, ik, de bedoeling was, en dat is ook gebeurd, om een, van een ruïne voor twee Engelse klanten weer een huis te maken. Gaat. En toen ben ik uh, ja, verliefd geworden op Extremadura. Het is fantastisch hier. En later ook uh, ben ik mijn vrouw tegengekomen, een Spaanse. En te, momenteel ben ik, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, ik doe het onderhoud, ik ben chef onderhoud van een hele grote scholengemeenschap. Oké. Okay. Want, uh, want ja. bouwen, dat kunnen die Spanjaarden niet heel goed. Ik heb ze wel eens daar zien verbouwd. Toen dacht ik van ja, dat kunnen wij in Nederlanders volgens mij wel echt beter. Dat is ja, een beetje... veel, veel beter. Nou, ja. je weet niet wat je meemaakt hier. Het is, uh, het is zat voor jou. Als je aandelen in siliconen zou hebben, dan, dan zou je hier een rijk man zijn. <laughs> het, hey. is, uh, het is uh, een hoop gesmeer en gerommel. Ja, ja, ja. Hey, en waar, maar, waar zit jij ongeveer? In Spanje? Ik zit in Cáceres. Cáceres, en dat is uh, zeg maar het hartje van Extremadura. Dat ligt boven Andalusia. En dat is een uurtje rijden naar Portugal. Oké. Okay. Het is het armste gebied van Spanje. Maar wel lekker warm. Uh, bloed, bloed, bloedje heet. Okay. Het is, uh, in de zomer kan het hier uh, zeker 40, flink boven de 40 graden zijn. Ik, kan, ik, ik zou er uh, bijna een moord voor doen. Oh, heerlijk. Ja, nou heerlijk. ja, het, volgende week gaat het weer richting 29 graden. Dus dat oh, is niet goed nieuws. Nou, je, je, je, je hebt geluk dat je daar zit. En uh, ja, misschien uh, dat ze daar ook dan uh, lekker bier hebben. Want dat is natuurlijk wel lekker als het zo heet is. Absoluut, Tegen de absoluut. Ja, voor de verboeding. Heel koud. En, heel en vuilnis koud. zullen ze daar ook hebben. Daar gaan we het zo meteen ja. over hebben. Dus ik zou zeggen ja, blijf ik... hangen, dan kom ik zo naar je terug. Ja, oké. Okay. Dan rest mij nog te zeggen, voordat we even een plaatje gaan luisteren... dat je kan mailen naar de wereld @bnn.nl voor als je zelf ergens in het buitenland bent... en misschien het leuk vindt om een verhaal te vertellen op Radio 1 zo in de nacht. Of dat je misschien een onder onderwerp aan wilt dragen. Dat je zegt, ja, dat is wel interessant om eens uit te zoeken... hoe dat in het buitenland gaat. Dan gaan we even naar muziek. Robin Fick met Blurred Lines. Is, is, is lekker plaatje, lekker plaatje. Splinterneel in ieder geval, uit uh, april 2013. Dus uh, ja, het is helemaal van nu. Het is uh, Robin Thick met uh, blurred lines. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. We gaan even luisteren naar een stukje van Guus en Meewis. Dat is een soort olijk duo uh, En die hebben een Ode aan het blik bier gemaakt. Een bed en onderdak. En hij past in mijn zakje, ja. blikbier, you are beautiful Als ik zo binnen ben, dan hoor je mij niet klagen Ik neem hem altijd mee, want hij is goed te dragen Ruikt hier altijd naar pils, het kan gewoon niet mooier Buiten slapen wil ik niet, want ik ben geen schooier Ga maar mee naar de supermarkt. Koop voor jezelf een biertje. Kost nog geen 50 cent en de inhoud is een pleziertje. Ik drink hem lekker liggen. Zet hem onder een bank in. Zet ik weer allemaal naast. Als ik kruip erin, dan doen we een drankje. Nick beer, you are beautiful. Nick beer, you are beautiful. Nick beer, you are beautiful. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Kwaliteitscabaret vannacht op Radio 1. Het Oudijken-duo Guus en Meeuwis waren dit. Uh, we gaan het dus hebben over bier, want er zijn heel veel brouwerijen... die speciaal voor de inhuldiging van Willem-Alexander... Prins Peels, wordt je ook wel genoemd. Een koningsbiertje gaan brouwen. Er zijn nu al vier brouwerijen die zich uh, hebben aangemeld daarvoor. Dus ik ben ontzettend benieuwd als bierliefhebber hoe dat gaat smaken. Maar wij vonden dit uh, ten eerste een goede aanleiding om eens uh, te vragen... hoe het bier in het buitenland smaakt. De wereld@bnn.nl is ons e-mailadres. Uh, we zijn nog op zoek, bijvoorbeeld naar een correspondent in Japan. Dus ben jij iemand in Japan? En luister jij op, uh, op dit moment naar de wereld van Filemon Of ken jij iemand die in Japan zit en Nederlands spreekt en het wel eens leuk vindt om 's nachts op radio 1 een verhaal te vertellen? Dan is het daar, denk ik. S ochtends. Ga ik zo meteen uitrekenen. Uh, mail dan naar de Bier. Daar gaan we het hebben over. Anne Rut. In Berlijn, nou, uh, Duitsland, wordt ontzettend veel bier gedronken. Nogmaals goeie nacht. Drink jij zelf veel bier eigenlijk? Uh, ja, ik drink denk ik wel... Uh, als ik alcohol drink, dan is het wel bier, ja. Want er zijn veel vrouwen die... zie ik altijd in de kroeg staan met een wijntje. Maar jij bent dus wel iemand die gewoon voor nee, het bier gaat. Ja, ja, ja, zeker. En zeker in Berlijn, dan uh, ontkom je daar echt niet aan. Nee, dat vind ik ook zo slecht als je in een kroeg wijn gaat drinken. <laughs> dat is gewoon niet te hachelen vaak, hè? Nee, ja, dat staat ook niet echt... In een vroeg met een wijntje. Maar ja, in Berlijn is het uh, iedereen aan het bier. Ja, je hebt ook wel cocktails inderdaad, maar voor de rest op straat ook heel erg. Ja. Uh, is het is heel erg een cultuur dat je gewoon bierflesjes mee op straat neemt. En uh, ja, uh, ja, bars, je hebt hele winkels, die zijn helemaal ingericht op, alleen maar op bier. En uh, het is ook de bedoeling dat je die bierflesjes hoef je ook niet op te ruimen. Die kan je gewoon op straat achterlaten. Liever niet weggooien, gewoon naast de vuilnisbak. Dan kan een zwerver die later oppikken en die uh, dat statiegeld inruilen... Um, voor geld, dat zijn een beetje zijn bron van inkomsten. Je mag er gewoon openlijk op straat drinken dus? Ja, ja, ja, ja, ja. dat is echt uh, het onderdeel van de, de, de levensstijl hier. Wij in Amsterdam Jij... mogen dat niet meer, maar daar, daar mag dat gewoon. Ja, ja. en het, ik vind het ook wel, het uh, draagt echt wel bij aan de gezelligheid op straat. Ja, zeker. Het leeft daardoor heel erg. En je hebt zelfs een begrip, dat heet fireabend Dat is fireabend, dat begint gelijk zodra je klaar bent met werken. En gelijk daarna, zodra je je jas aan doet, je loopt je gebouw uit... Uh, haal je gelijk een biertje voor onderweg naar huis. Want je mag het ook gewoon meenemen de tram in en de metro en oh, de trein. Heerlijk. Dus dan, dan vier je al een beetje je vrije avond, <gacht> zeg maar. Ja, ja, ja. Hey, en uh, ik heb wel eens een Duitse vriendin gehad. En wat mij opviel daar, was dat ze door het bier ook allerlei andere drankjes gooien. ja. Stefan ja, Up, ja. Coda, ja, Sinas. Limonade. Ja, ja, uh, ja, daar wordt het super zoet van. Maar dat wordt hier inderdaad ook heel veel gedronken. Maar dat is, dat is dus niet alleen op het platteland. Dat is ook echt in de grote stad Berlijn. Ja, ja, ja zeker. Ja, je hebt de Berliner wijzer die is ook heel bekend. En dan wordt er zeg maar groen biertje. <laughs> uh, ja, dat wordt gewoon. Uh, vooral, ja, vooral vrouwen drinken het inderdaad. Maar, hoe, hoe maak je ja, dat, dat dan? Heel goed. Het groene biertje. Het groene biertje. Maar, maar wat, wat gooi je er dan door? Piesambon ja, of zo? Een soort van framboze dat we dan doorheen... Uh, zo wordt het geserveerd. Hoor. Dat is niet dat je dat thuis er doorheen gooit, maar zo wordt dat dan geserveerd. Maar frambozen zijn naar ik weet het ja, dat rood. Ja, is rood, inderdaad. <laughs> ja, je hebt het, in het groen en in het rood. Oké. Okay. Ja, ik zit te denken wat een de groen... Ja, eh, gewoon kleurstof groen waarschijnlijk. Zijn. Ja, precies. Ja. Hey, en Berlijn is natuurlijk ook wel een, een hippe stad, maar is bier ook nog wel hip daar? Nou, je hebt uh, wat ook wel echt typisch voor Berlijn is, het is natuurlijk een supergrote stad. En je hebt heel veel uh, kleine, wij of kleine wijken, het is, gewoon, het is verdeeld in verschillende wijken. Mm. En je hebt dan per wijk ook je eigen, eigen bier. Dus omdat het zo groot is, uh, hechten mensen heel veel waarde aan hun kleine wijk... en de identiteit die die wijk uitstraalt. En ik woon dan in Neukeulen. En je hebt hier bijvoorbeeld een bier, een soort van liefdadigheidsbier. Dat dus heet kwartiermeister. En als je dat bier koopt, dan uh, draag je ook bij aan uh, goede doelen. En dat is wel ook een beetje een studentico's hippe actie, zeg maar. maar dat, dat... Um, zodat je ook nog een goed gevoel... Ja, Het was ja. onder het mond van, ja, als er crisis is, bier wordt er toch wel gedronken. Dus daarmee steun je dan ook goede projecten. Ja, en ook voor jezelf, dat je de volgende dag een kater hebt... en dat je denkt, ja, ik heb er toch ergens voor gedaan. Ja, precies. Ja, en je hebt nog die flessen laten slingen... en die daklozen ook nog wat geld binnengekregen. Dus ja. Maar dat volgens mij is dat echt het meest gevaarlijke wat je kan doen bij een bevolking. Gaan, gaan zeggen dat ze voor een goed doel aan het suipen zijn. <laughs> ja, nou ja, Het zorgt wel voor gezelligheid en uh, vrolijkheid, het leeft hier echt veel meer dan in Amsterdam. Of zo. Ja, maar die, maar die biertjes die worden dan ook echt in die wijken gemaakt? Ja, ja, ja, precies. Dan heb je van die lokale brouwerijen en die zijn vaak ook bio, want dat is natuurlijk ook wel een beetje hip. Ja. En dat is waardoor ze ook niet, uh, ze zijn niet heel lang houdbaar daardoor, dus ze kunnen ook niet het hele land door getransporteerd worden. Dus het is letterlijk echt voor die wijk en een paar kroegen die hebben dat dan. En dan ben je ook heel trots dat jij dan je eigen biertje, zeg maar, uh, van je eigen wijk hebt. Ja, in Amsterdam hebben we het wel het eibier, dat is wel best wel populair. Ja. Maar ja, dat, dat hoort eigenlijk bij heel Amsterdam. Dat is niet voor een bepaalde wijk uh, weggelegd. Nee, precies. Nee, hier heb je echt per wijk zijn uh, ja. dus eigen. Leuk. En, en de ouderwetse Duitse bierkaarten? Ja, precies. O, nou, o, die, ook in Berlijn? Precies. Die, ja, daar barst het echt van. Dat zijn inderdaad. Uh, ja, bierkartjes, ja, dat is ontstaan dat mensen inderdaad gewoon bij elkaar... in groepje stoeltjes bij elkaar eh, op een, op een, in een tijntje of in een parkje of zo gaan zitten. En dat ze nu, nu ja, bierkartjes zie je overal. Daar dat kan je dan eten en inderdaad gewoon bier drinken. En als je echt voor de klaps gaat, voor, voor, voor bierkartjes of zo, zo'n hippe, hippe ja, ja, ja, ja. club daar... drinken ze daar ook bier? Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ben je er wel eens ja, geweest trouwens? Berkaan ben ik wel eens geweest, ja. Oh ja. Dat is de hipste club van uh, Europa, toch? Op het moment. Ja, daar moet je wel geweest zijn. Anders kan je niet echt zeggen dat je in ja. Berlijn bent geweest. Maar, maar en, en daar drinken ze ook bier. Ja? Ja. Okay, ja, dus... ja, ja, ja? ja, bier. Ja, maar ook heel veel. Je hebt ook bijvoorbeeld klap dat is zo'n drankje waar een van de energiedrankjes, weet je, of van oh, de logische energiedrankjes. Uh, maar bier, ja, dat, dat hou je wel lang, langs te vol. Want de meeste mensen in Berkuin uh, zitten volgens mij aan de drugs. Oh, Dan kan je maar best aan de horen. en kan je niet uh, te. te, te Zoveel afwijken daarvan. Hey, en Nederlandse bier, is dat daar ook in trek? Heineken? Uh, nou ja, Heineken... Uh, ja, het wordt natuurlijk overal verkocht. Maar uh, het is niet heel populair, heb ik het idee. Berlijn is natuurlijk nee. wel alternatief. En liever niet te commercieel. En uh, wat ik al zei, liever van je, van, van je eigen buurt... of van eigen makelaardij dan... dan ja zo commercieel iets wil. Dus Heineken zie je niet op straat heel veel mensen mee. En nog het liefst ook uh, biologisch natuurlijk. Ja, liefst biologisch. En het is ook super goedkoop. Hè? Want als je in een kroeg uh, gewoon een, uh, om een bier vraagt, krijg je automatisch een half liter en dat is 2,50. Zo. En dat is natuurlijk niks. Ja, daar nee. kan Heineken niet tegenop. Nee, nee, nee, nee. nee. Hé, hey, uh, Anne je dankjewel voor je bierverhaal. Ja. Uh, blijf nog even hangen dan gaan we het zo meteen ook nog even hebben over vuilnis. Is goed. Tot straks. Blijf hangen. Dank je. Mitra Nazar in Servië. Goeienacht nogmaals. Hoi, goeiedag. Freelance journalist daar. Ja. Servië, is dat een bierland? Ja, natuurlijk. Ja, er wordt hier heel veel bier gedronken. Maar in tegenstelling tot, tot Berlijn maakt het hier volgens mij niet zo heel veel uit... wat voor bier ze drinken als het maar bier is. Als er maar alcohol in zit. Ja, ja dus, dus, dus ja, er zijn niet echt, echte fijnproevers als het gaat om bier. Dat is gewoon bier. Want het is ook echt een wijnregio natuurlijk. Ja, ja, en uh, ik ben zelf niet zo'n bierdrinker, en, want dat ga je natuurlijk vragen. Uh, maar uh, ik ben meer van de wijn en je kunt hier ook echt behoorlijk goede wijn uh, krijgen. Die daar ook vandaan komt? Ja, uit de regio. In het zuiden van Servië, maar ook Montenegro komt goede wijn vandaan. In het zuiden van Bosnië en Macedonië niet te vergeten. Hele goede Macedonische wijn. Ja. Dus het begint ook wel een beetje te worden in de rest van Europa, hoor. En uh, ja, dus, dus, uh, dus wijn kun je hier prima bestellen. Niet overal natuurlijk, uh, maar, maar over, over het algemeen uh, kun, je wel, kun je wel veilig een glas wijn bestellen in, in een café. Wat mij altijd opvalt als ik in dat soort landen ben, is dat ze wel ontzettend vroeg al beginnen met bier... Ja, ja, en niet alleen bier, maar ook allerlei sterke dranken. Zoals de rakia, dat is hier de, de, de lokale liqueur. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb het wel, wel eens meegemaakt... dat ik aan het ontbijt zat, ergens op het platteland bij mensen... en dat de fles uh, rakia op tafel stond. En dat is, dat is dan even schrikken, maar, maar... Je wordt er ook uh, echt niet raar aangekeken... als je uh, ochtends om tien uur op een terras een biertje bestelt. Uh, nee, nou ja, goed... Ja, het hangt er vanaf waar en met die natuurlijk. Want het is ja. niet zo dat iedereen dat doet hoor. Maar, maar op het platteland zie je dat wel heel veel. Want je wel, die oude mannetjes die. Ja, dat, dat gaat de hele dag door. En, en, en het grappige is van die sterke drank, dat als je daar één shotje van neemt s ochtends, dan uh, zijn ze van overtuigd. Dan, dan ben, je, ben je klaar voor de hele dag. dat is echt een soort <lacht> energieboost. En uh, ik moet zeggen, het klopt ook wel. <lacht> ik heb het wel eens geprobeerd, maar het is echt wel, ja, je, moet, je moet het wel bijeenhouden want anders gaat het mis. Maar ja, dat, dat, dat zit er wel, uh, wel in. Dat je hebt het mevormen. wel eens geprobeerd. <laughs> ja, goed. Ik bedoel, je bent, je bent bij mensen op bezoek. En dan, ja, maar zo je, goed. Je bent aardig. journalist. Dan moet je dat soort dingen ook even kijken hoe, ja, hoe dat voelt. Ja, klopt. En je kunt dat niet afslaan natuurlijk. Nee. En ja, goed. Ik heb ook wel eens, wel eens met interviews gehad op het platteland. Dat ik echt... elke Jeetje je met interviews. Vooral Zo'n dorpje, dan ga je van huis naar huis. Dan wil je met zoveel mogelijk mensen praten. Maar overal krijg je dan zo'n... Een glaasje rakia aangeboden en ja, aangeboden. In het begin ben je nog beleefd, maar, maar ja, het kan gewoon niet natuurlijk. Je moet wel, wel je aantekeningen kunnen maken. Dus, dus dat is lastig. Maar maar heb het is je het een... idee dat er dan een alcoholprobleem is in, in dat land? Oh ja. ja. Dat wel, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. En, en aan de ene kant zit het in de cultuur, maar, maar dus, er is ook wel, wel ja, een groot probleem met alcohol hier hoor. Want ik hoorde dat zij bier niet eens zien als echt alcohol. Ja, dat is wel grappig, want dat, dat, dat, dat hoorde ik het eerst van, van vrienden van mij... toen ik hier voor het eerst kwam een paar jaar geleden. En, en uh, uh, bier, als je de hele avond bier drinkt, kun je, kun je, nog, uh, kun je nog in de auto stappen. Dan, dat is geen enkel probleem. Uh, pas als je sterke drank gaat drinken, dan heb je gedronken. Dus zo wordt het door heel veel mensen wel gezien. Dus uh, Bier is eigenlijk een soort van alcohol light. Dus, dus dat, dat, ja, dat gaat er gewoon in. Als, gewoon een shen, als wij Shandy zien... Wat? Ja, Shandy, ken je dat nog van vroeger? Shandy? Ja, ja dat, was, dat waren van die, van die flesjes, daar zat dan 1% alcohol in of zo. En als je dan... nou, een beetje de breezers van, van de jaren 80 of zo. Ja, en als je dan 12, 13 was, dan ging je dat wel stiekem drinken. Dan kon je gewoon ook, ook in de supermarkt halen. En dan voelde je al een beetje van, ik drink alcohol. Ja, maar er zat er volgens al mij al. uiteindelijk maar een half procent in ofzo. Daar kon, ja. je, kon, je, kon je niet dronken van drinken. Ja, nou ja, zo, zo wordt het hier een beetje ervaren met het bier. En, en, en overigens, het mag niet. Hè. Ik bedoel, de regels zijn hier net zo streng als, als overal. Je mag hier niet met, met, met, met, met alcohol op achter het stuur. Maar dat gebeurt dus, dus nog wel heel veel. En vooral omdat mensen ja, zo dat, dat, dat, uh, dat toch een beetje anders zien. Wat voor bier uh, wordt daar gemaakt in Servië? Um, je hebt hier een groot biermerk Jellen, Jelen Pivo. Dat is, uh, dat, als je hier al eens bent geweest, dan kun je dat wel een geel etiket met een hert erop. En uh, dat is het bier wat het meest wordt gedronken hier, uh, lokaal bier. En, het is ook wel grappig, ik kwam laatst een appje tegen, een app op de smartphone hebben ze nu, want de Servische regering is natuurlijk wel bezig om dat alcoholprobleem een beetje aan te pakken. En dan hebben ze een app met, uh, waar je dus een, een computerspelletje kunt spelen dat er een hert, hè, het logo van, van het biermerk, op de weg loopt. En dat je, die hert moet je wel recht op de weg houden. En, dat spelletje moet je dan doen voordat je in de auto stapt... om te kijken of je nog kunt rijden. <laughs> maar dus het is wel grappig. Ja, ja. Of het echt gaat helpen. Dus, of het echt gaat helpen, ik weet niet. Maar, maar uh, ook als je films ziet die daar vandaan komen... Ik ben, ik ben zelf een enorme fan van Emir Kusturica. Ja, ja. Een zo. goede filmmaker van Black, uh, Black and White Cats, ja, Underground. underground. Soort, daar wordt ook ja. altijd heel veel in gezopen. Ja, ja. Maar ik hij krijg hij altijd dorst wel... van die films. Ja, ja, er zijn ook altijd volksfestijnen in zijn films. En ja. uh, altijd ook een beetje de Zigeuner, uh, uh, die Vigreuner gemeenschap die hij verbeeldt En dat is natuurlijk ook van die familiefeest op het platteland. En daar wordt heel veel, heel veel gedronken. Ja, ja maar dat, dat, dat zie je hier op het platteland uh, vooral in de zomer kom je dat tafereel dat echt wel tegen, hoor. Met muziek en dat uh, hoort allemaal bij. Maar ja, toen moeten ze vervolgens niet in de auto gaan stappen. Precies. Ja, uh, Veilnis. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, oké. Van bier naar de vuilnis. Ik Heel zou zeggen, blijf van. hangen, dan, dan spreken we daar zo meteen over. Is goed, tot zo. Dan gaan we even naar wat feitjes over bier uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In China telt men het grootste aantal bierdrinkers. Er wordt per jaar zo'n 30 miljard liter bier gedronken. Amerika staat op de tweede plaats van grote bierdrinkers, gevolgd door Duitsland, Brazilië en Rusland. In Japan kan je het duurste biertje kopen, Sapporo Space Barley. Het biertje kost 110 dollar, maar is wel met 5,5 alcohol en de gerst is in de ruimte geteeld. In Mesopotamië werd waarschijnlijk al 4500 jaar voor Christus het allereerste bier gebrouwen. De wereld van Philemon. Ja, dat was een hele tijd geleden, Mesopotamie. En het schijnt dat ze gewoon een keer graan uh, hebben uh, laten liggen... in een bakje met water. En toen dachten ze van, hey, wat ruikt dat lekker. En toen zijn ze gaan proeven. En dat was eigenlijk het allereerste bier. Het zal niet zo heel goed gesmaakt hebben. Maar ze werden er natuurlijk dronken van. En daarom uh, zijn ze daarmee gaan experimenteren. Karel Kuipri in Bangladesh. Goedenacht nogmaals. Goedenacht. Man van een expertvrouw. dat ben je... Ja, dat klopt. En bierliefhebber. Ja, zeker. <laughs> maar uh, Bangladesh en bier, dat is niet een uh, hele magische combinatie, hè? Nee, nee, zeker niet. Uh, zoals je weet is Bangladesh helemaal uh, droog gelegd. Alcohol is verboden, dat is een moslim nam. Ja. Uh, dus dat betekent in ieder geval dat er hier in Bangladesh geen bier geproduceerd wordt. Nee. Dus... Al het bier wat je hier drinkt of kunt krijgen is geïmporteerd. Ja. En, en uh, dat betekent ook dat je soms gewoon niet kan kiezen wat je, wat je gaat drinken. Dan ben je gewoon overgeleverd... dan wat er in de container zit. Ja. En, en dat is gewoon Westerse bier, zoals Karlsberg, Heineken, Sol, dat soort bier. Precies. Ja, nee, dat zijn uh, allemaal Westerse biertjes die geïmporteerd worden. Maar ze importeren ook. Uh, goedkoop bier uit India. En dat is waarschijnlijk niet te drinken, zo klinkt het. Nee, het is, <laughs> dat heet Hunter. En dat is uh, uh, een soort heel, heel zuur, vies pils. Wat in het blikje is helemaal ontworpen zodat het blikje lijkt op Fosters. Dus de eerste keer dat ik dat dacht, dacht ik, oh, dit is Fosters. Dan nam je een slok. En dan ga Amsterdam. Echt een heel vies dat. Maar als je dan een echt lekker biertje hebt, ga je dat dan ook meer waarderen? Uh, ja, maar ik bedoel, het is niet dat je hier enorme trappisten... of goede Belgische pils naar kunt krijgen. Dus een lekker biertje, dan ben je hier gewoon. Lekker een koude Heineken of een Kaalsburg aan het drinken. Ja, maar zoals bij ons, wij, wij kunnen gewoon overal een Heineken biertje halen. Maar voor jou is dat dan dus echt iets bijzonders als je Heineken bier hebt. Ja, dat is dan wel echt... Uh, dat is wel heel, uh, heel relaxed. En dan koop je in één keer heel dus veel dus in? Een... Sorry? Koop je dan in één keer heel veel in? Uh, ja, het is ook vrij lastig voor ons om aan uh, bier of alcohol te komen. Omdat wij... Ja, wij zijn geen... We hebben geen diplomatieke status, dus alleen mensen met, uh, met een, uh, ja, die diplomaat zijn... die kunnen naar van die warehouses en bier halen. En het gewone volk moet gewoon heel veel betalen. Dus eigenlijk gewoon op de zwarte uh, markt? Het... Nee, ja, het is, uh, het, uh, er zijn ook wel plekken waar je als buitenlander gewoon bier kunt halen en alcohol... maar dan betaal je 200% belasting. Dat vind ik heel veel. Dus ja, dat is een beetje... Maar goed, af en toe weten we iets te regelen. Dus dan wil het wel eens gebeuren dat we een doos... Uh, of een paar dozen vier in huis hebben. En dan is dat wel heel relaxed als je thuis komt... dat je even een koud biertje kan drinken. Ja, maar, maar jij je werkt niet. Dus je zou ook zelf nee. kunnen gaan, gaan brouwen. Zo moeilijk is het ja, niet. Ja, het is eigenlijk helemaal geen slecht idee. Ja, maar het is ook echt... Ik heb het op school geleerd, vrij school gedaan. Leer dat soort dingen ik weet niet wat ik ja. er in de rest van mijn leven mee moet doen, maar wij hebben dus geleerd om bier te brouwen en dat viel me echt ontzettend mee. Wijn maken is veel wat moeilijker. te drinken. Ja, dat was uh, prima te drinken. Ja, je, je, nou, je hebt zo'n hele grote fles en doe je wat, wat zakjes in en wat water en dan is een heel raar uh, ventiletje erop, zo'n waterventiel. Dat bubbelt dan af en toe. Zet je achter de bank en uh, na zoveel weken heb je bier. En dat moet je niet koelen of zo, want dan is de hitte nee. hier natuurlijk wel een probleem. Oh ja. Dat, dat, dat weet ik niet meer. Maar je moet, moet in ah, nou, in ieder geval niet heel koud zijn, we want anders gisteren het uit. niet. Ja. Het, is echt, het, is echt, het is echt aan te raden. Ja, wat goed. Dus, uh, ik, zou, ik, lopen, ik, zou, ik zou eens even wat informatie opzoeken. Dat stuur ik je dan nog wel op. Heel goed. Dan gaan we het zo meteen hebben over vuilnis. Ja, leuk. <laughs> Mooie overgang. Ja hoor. Tot zo. <laughs> goed, hoor. PJ, goeiedag nogmaals. Ik hi, hi. ben nu alweer... Uh, vergeten hoe ik jouw naam ook weer uit moest spreken. Ja, Pechota. Ik ga het meteen opschrijven. Pechota. Hey, wat voor bier wordt daar gedronken in Spanje? Ja, van alles. Je hebt hier uh, nou, heel veel Spaanse biertjes ook. Zoals uh, San Miguel, Cruz Campo, Maho, Estrella Dam. Maar wat ook heel veel gedronken wordt is hier uh, Amstel. Heel oh. veel barretjes hebben hier standaard Amstel uh, op de tap. Wat en grappig. ik moet uh, Spanje er wel eens uitleggen, want die denken dat het hè, hier dan, uh, die denken dat het Spaans bier is. Dus ik moet wel eens uitleggen van jongens, hè, dan moet er een flesje bij gehaald worden. Want kijk maar, kijk maar, hè, het is een Nederlands bier. En wat maar er wordt hier heel dan? veel gedronken. Zijn ze dan teleurgesteld? Nou, je ziet wel zoiets iets van uh, de ongeloofwaardigheid in de ogen. Van, uh, <laughs> uh, hè, is dat wel zo? Ja, hey, hey, Spanje is natuurlijk een land waar enorm veel wijn ge gemaakt wordt. Ja, ook hele goede, maar ook hele slechte. Ja, maar maar is, is wijn populairder dan bier? Of? Nou, er wordt hier verschrikkelijk veel wijn ook gedronken. Er, er wordt hier eigenlijk van alles wordt er heel veel gedronken. Maar uh, je, hebt, je hebt zo die fases, hè? Want uh, als je dan naar een barretje gaat, vooral in het weekend... Hè, dan zit alles en iedereen zit in de bar. en die gaan dan, Mensen gaan dan om een uur of half twee, twee uur... gaan ze naar de bar en beginnen ze eerst met een biertje... En dan nog een biertje, of nog een biertje. En dan uh, zie je ze allemaal, hè? je kan je horloge erbij pakken. En dan gaan ze op een gegeven moment allemaal over aan de wijn. En dan loopt het oh. tegen drie uur, en dan is het lunchtime, uh, tijd. En dan uh, blijven mensen of daar eten, of, uh, of die gaan naar huis. En s'avonds is dat identiek, precies hetzelfde. Ja, je hebt, er wordt gewoon veel gedronken. Er wordt heel veel gedronken. Onda ondanks zelfs, de crisis. Zelfs ochtends, hè? want gewoon de arbeiders... En dan heb ik het met name over die dorpjes hier in de buurt. Want ik woon dan in een klein provinciestadje, maar ik heb ook een tijd in zo'n dorpje gewoond. En dan om acht uur dan gaan ze naar de werk en dan nemen ze bijvoorbeeld eerst eh, gewoon de, de metselaars, noem maar op. En dan gaan ze eerst naar de bar en dan nemen ze bijvoorbeeld een solisombra. Dat is een, uh, een goyakglas vol met anis. Met brandy met een ijsklontje erin. <laughs> en het wordt dan naar binnen gewerkt. Nou, dan kan de dag beginnen. Oh, ik zou uitdrogen. Ja, nou Van een ja, hier, hier wordt het heel veel gedaan. Of een Rugo een, een, een, een, een, een, een, een Blanco. Dat is een aguardiente. Dat is zeg maar een soort grappa. En ja, dat is heel erg sterk. En dat, nou, dat gaat één, twee, hupsakee, en dan naar het werk. Daar krijg je wel dorst van, moet ik zeggen. Ja, ja ah. maar dat, dan <laughs> hebben we natuurlijk altijd nog een paar biertjes bij zich. Hè? Want hier, uh, veiligheid en drank, uh, dat is ver te zoeken nog. Ja, ja, maar ben je zelf een bierdrinker? Dan ben ik hier wel geworden. Je zit wel een beetje mee met de Spaanse cultuur. Ja, ik zit er helemaal in. Ik bedoel, <laughs> ja. ik ben, mijn vrouw is Spaans. Ja. en uh, Mijn hele familie is Spaans. Dus ik ben ja, zwaar geworteld, zeg maar. Ja, maar moet je ook eens oppassen dat je niet te veel drinkt? Ja, absoluut. Ja, dat heb ik wel moeten leren. Ja. Het is uh, tegenwoordig zo van, uh, nou ja, ik bedoel, alles draait hier om eten en draait, draait om drank. Ja. Dat zijn de basisdingen en dat is altijd overal. Oh, wat heerlijk. En uh, dat is op zich wel gezellig, maar ja, ik bedoel, je moet jezelf ook in de gaten houden. Ja. Dus wat ik nu voor mezelf afgesproken heb, dat doe ik al een jaar, is ik drink door de week, drink ik gewoon een paar biertjes en uh, wijn alleen in het weekend. Oké. Okay. Want anders, uh, ja, één glaasje wijn, dat is ook niks. Hè? Nee. Ik bedoel, ik hou er wel van. Hè? <laughs> en je komt ook aan? Nou, niet echt. Ik heb oh. al een bierbuikje gekregen. Een heel klein bierbuikje. Oei, oei, hè? oei. Ja. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, dat is ook wel als, je, als je ziet wat er hier rondwandelt met buiken, dan, dan <laughs> heb ik echt niets. Hé, <laughs> hey, dankjewel uh, okay. voor je verhaal. Uh, Pegotta. Oké. Okay. Nu, nu zeg ik het goed, hè? Pegotta. Ja, je yes, zegt perfect. Zometeen gaan we het hebben over vuilnis. Yes. kijk hoe de, dat daar zit uh, in, ah, okay. in Spanje. Blijf yes. hangen. Dan gaan we okay. even naar de muziek. Doe, doe. Destiny's Child met Girl. I'm your, I'm your girl You're my girl We are girls Don't you know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 Ja, Destiny's Child, lekker hoor. Het schijnt zelfs dat ze een nieuw album uit gaan brengen. Dit nummer was trouwens uit. Uh, even kijken, 2005. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. Ja, zometeen gaan we naar de zuipservice. Ik heb hier het flesje drank al staan. Ik kan niet wachten om hem open te maken. Hij moet eigenlijk ijskoud zijn, maar is het niet. Dan weet je waarschijnlijk al wat het gaat worden. Maar eerst gaan we even luisteren naar Brigitte Kaandorp... en uh, haar ode aan de vuilnisman. Hiep, hoi, daar is de vuilnisman... met die hele goede grote groene wagen. Hiep, hoi, daar is de vuilnisman... oh, waarom komt de vuilnisman niet alle dagen? Hij is beter dan de dokter, beter dan de dominee. Van je mee. Zelfs de beste psychiater kan daar echt niet tegenop. Nee, de vuilnisman, dat is gewoon de absolute top. Want je kan opnieuw beginnen met een hele schone lei. Even douchen en ontharen en dan ben je er weer bij. Laat de wereld nou maar komen, alles kan je nu weer aan. En dat heeft die lieve, sterke, stoere vuilnisman gedaan. Hiep hoi! daar is de vuilnisman? Brigitte Kaandorp met haar ode aan de Vuilnisman. En uh, afgelopen week laatst we een grappig berichtje in de kranten. Er was een man. En die uh, had uh, toen hij lege blikjes aan het zoeken was. Het was een zwerver. Had hij 3800 dollar gevonden. Het was in Amerika. Uh, en die container die stond voor een winkel. En ja, wat dacht je dat die zwerver deed? geen cent te makken, die bracht dat geld terug naar die winkel... en die zei, ja, dat ligt in jullie container. Misschien heeft een klant of zo het verloren. En inderdaad, er is een klant gekomen naar die winkel... en die zei van, ja, ik ben dat geld kwijt. En toen zei ze, ja, een zwerver, die heeft dat teruggebracht. Hier is jouw 3800 euro terug. En uh, toen vond die man dat zo geweldig... toen heeft die zwerver 400 dollar gekregen. En die was natuurlijk dan ook helemaal blij. Dus eind goed al goed, een verhaal met een happy end. En toen dachten wij, dan gaan we het hebben over vuilnis... Anne Rut Schussler in Berlijn. nacht nogmaals. Goeienacht. Uh, je zei net al een beetje, Berlijn is echt een biostad. Bio is hip. Ja. Wordt uh, uh, afval dan ook uh, uit een treuren gescheiden? Ja, uit een treuren, ja. Uh, overal, op straat heb je echt uh, verschillende vuilnisbakken daarvoor. Je ziet het bijvoorbeeld op uh, stations... Maar ook gewoon uh, bij studenten thuis of bij families. Je hebt uh, papier, plastic en dan uh, groente- en fruitafval, zeg maar, even zware. En iedereen doet het ook braaf. Ja, ja het is ook een beetje Duits. Hè. Als je iets doet, doe het dan goed. Dus uh, <laughs> hè, wil je je afval ja. weggooien, sorteer het dan ook lekker. En uh, inderdaad is het ook uh, milieuverantwoord En uh, ja, ook wel een beetje hip. Om Heb je niet het gevoel dat het daarna wel weer gewoon bij elkaar gemieterd wordt? Ja, daar ben ik zelf ook altijd een beetje bang voor. Ik weet niet precies. Uh, in, in, er zijn wel aparte. Het wordt wel vers, zeg maar, verschillend opgehaald. Dus in die zin in de vrachtwagen gaat het nog wel gescheiden, maar ik weet niet hoe het daarna inderdaad erg gedumpt wordt. Nee, want ik, weet, ik vertrouw het in Nederland eigenlijk ook nooit. Nee, alsof... volgens mij is het in Nederland dat het uiteindelijk ook weer bij elkaar komt. Ja, maar... volgens mij wel. Ja, want in bepaalde landen... Ik woon in Amsterdam. Nou, bij ons is alleen het glas en het papier apart. Maar voor de ja. rest uh, miet je gewoon alles in één container. Ja, Als je dan precies. de ene stad en de gemeente dat wel scheidt en de andere niet... Wat, wat voor zin heeft het dan? Ja, ja. maar wat je hier trouwens ook al, mensen hebben ook al van die composthopen. Oh ja, ja dat, dat hebben wij ook. Dan ben je echt uh, groene vingers, ben je echt goed bezig. Maar, maar echt in de stad ook? Ja, van die ja, ik, ik woon zelf in, uh, ja, in zo'n groot. Ik woon zelf in een WG, dus een studentenwoning, maar uh, hier, je hebt allemaal van die binnenhofjes, zeg maar. En daar, uh, ja, daar zijn van die tuinen en daar houden mensen van die composthopen. Doen ze dat met z'n allen, zeg maar. Ja, want eh, eh, ik kom van de boerderij. Mijn moeder heeft inderdaad ook een composthoop Want dat gebruik je om later weer uh, over je land te gooien. Ja, maar dat doen ja, ze daar je... dus ook. Ja, ja, ik weet ja, hierna wat ze. Ja, ik zou zeggen, we hebben hier nou niet echt land in de buurt. Maar misschien <laughs> dat we dat dan weer over het gras uitstrooien of zo. Ja, je kan de pompoenen opzetten. He? Het goed gevoel. Ja, nou, dat zal het belangrijkste wel zijn, het goede ja, precies, gevoel. Precies, denk ik ook. Hé, hey, we gaan het over iets anders hebben even met jou. We ja? gaan namelijk naar de Filemons Zuidservice. Precies, de zuipservice. En ik heb hier een uh, heel lekker drankje. Ik vind het eigenlijk niet meer zo lekker, want ik ben er een keer heel misselijk van geworden. Maar het is uh, Jägermeister. Rut, wordt het, wordt, het, wordt het ook in Duitsland veel gedronken? Want het is een, echt een Duits product. Ja, het is echt een Duits product. Uh, nou, het heeft hier wel een beetje zo'n oude mannen imago. Oh, dat wel. Uh, het, is half, het is eigenlijk zo'n half medicijn volgens mij, tegen hoes, een soort van hoesdrank. Er zit heel veel ik heb heel erg keelpijn, dus wat dat betreft... Ja, nou, dan dan uh, is het perfect. Maar je kan het natuurlijk wel gewoon in een club of in een kroeg krijgen als je uh, lekker gek wil doen. Hoeveel moet je inschenken? Nee, dat is een heel limonadeglas vol. Dat lijkt me niet goed. Nee, dat is denk ik te veel. Meer een shotje-achtig, toch? Ja, want ik, ik vroeg me eigenlijk af... de, de, de redactrice, uh, Katelijnen, die belde van... we gaan het over Jägermars te hebben. Maar toen vroeg ik me ook af, is het daar wel echt Duits? Want dat kon ook net zo goed een soort reclame-ding zijn. Dat ze het een beetje Duitsachtig achtig maakten. Maar het is inderdaad echt een Duitse product. Ja, toch? En uh, bij mij is die lauw. Oh ja, niet ijs en ijskoud. Ja, het is inderdaad heel kruidig. Het is ook blijkbaar een geheim recept. Er zitten superveel kruiden in. Zo, ja. <lacht> ja, ik, uh, ik, ik ben er een keer misselijk van geworden. Ken je dat? Je van iets misselijk wordt en dat je dan... eigenlijk nooit meer echt van kan genieten. Ja, precies. Ik krijg ook zo'n gelijk zo'n uh, zo ski-gevoel. Ski ja, precies. Terwijl ik, ik heb nog nooit geskied, maar met heeft euh... marketing goed gewerkt. Waar heb jij er ervaring mee met uh, uh, Nou, Ik heb het hier nog nooit gedronken. Wel in Nederland, studentenfeesten. Dan krijg je er volgens mij zo'n Polaroid-foto bij. Hoe bedoel je? En dan komen van die meisjes langs. En als je dan een jagermeister shotje neemt... dan kan je ook een Polaroid-foto. Oh, oké. Okay. En ben je er eens een keer heel dronken van geworden? Uh, nou, Ik weet niet of dat speciaal door, die, door dat ene shirtje was. <laughs> maar wel de combinatie. Met, met, met wat heb je het gecombineerd? Uh, nou, waarschijnlijk ging daarvoor af heel veel bier. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar Jegenmarser is er altijd zo'n drankje dat drink je op feestjes... dat je sowieso heel veel rotzooi drinkt. Ja, precies. Ik denk dat er echt, het is net zoals apfelkoorn of amaretto... dat zijn van die drankjes waar iedereen wel eens misselijk van geworden is, ja, heb ik het idee. Ja, ja, precies, waar je later echt spijt van hebt. Dat was helemaal niet nodig. Nee, nee, nee. Maar ja, in Duitsland is het dan af en toe ook voor een goed doel. Het ja. kan dus zou het wel, ja. wel goed zijn. Maar het is, ja, die steunt geen goede doelen. Dus het is gewoon drinken om jezelf kapot te maken. Ja, precies. Ja, of tegen je keel dus. Hè, je... Oh ja, ja dat, was het, dat was het. Ik weet niet of je, je inmiddels wel beter voelt. Nee, nee. <kijs> en zo keelpijn. Dat, dat, dat, dat heb ik echt al twee weken. Ga me niet weg. Maar dat is echt iets uh, wat heerst in Nederland. Uh. Anne-Rutte, dank je wel voor je jeekemars-verhaal en uh, voor je vuilnisverhaal. Dank je wel. Okay. Tot de volgende keer. Bye. Mitra Nazar in Servië. Hallo. Hoe wordt jou... nacht. Goeien nacht nogmaals. Freelance journalist in Servië. Hoe wordt jouw vuilnis opgehaald? Uh, ja, dat wordt gewoon met vuilniswagens hier uit de straat gehaald. Maar het is hier wel zo dat je je vuilnis naar een centrale vuilnisbak in de straat of om de hoek brengt. Dus je zet het niet op straat, maar je... Je brengt het uh, uh, naar die uh, grote gemeenschappelijke vuilnisbak... en dan komt de vuilniswagen gewoon langs. Net ja, zoals in Amsterdam. Is, ja, ja, precies niet of heel veel anders. Uh, nee. Maar we hebben sinds kort hier uh, uh, wel van die ondergrondse vuilcontainers... wat heel hip en happening is natuurlijk. En voor die de is natuurlijk heel belangrijk. Maar, maar dat is wel iets waar, waar in Belgado ook een beetje mee, uh, mee pronkt. Van, uh, we zien, we zijn, we zijn ook... Uh, uh, welvarend uh, genoeg om ondergrondse vuilcontainers neer te zetten. Um, maar dat levert weer een ander soort probleem op, want je hebt hier heel veel, uh, heel veel zigeuners die uh, leven van, van spullen die ze vinden in de vuilnis. Dus dat is echt een, uh, is echt een beetje een beroepsgroep, uh, dus een zelfgecreëerde beroepsgroep. Die zoeken dan, uh, die, die zie je ook bij die, bij die vuilniscontainers, uh, of, ja, ja, ijzer en hout en zo. Dingen die, die halen ze eruit en ze rijden dan met, met wagentjes rond door de stad. En dat verkopen ze dan weer uh, en dat wordt gerecycled. En met die ondergronds vuilcontainers uh, kunnen ze er niet meer bij. Dat, dat, dat is heel sneu. Ah, dus, uh, dus je ja, ziet ja. in een keer hun inkomstenbron wegvallen. Ja, ja dus dat is best een groot probleem. Want er zijn heel veel van die, uh, van die uh, vuilniswerkers, om het zo maar te noemen. En, en, en er is ook zelfs een vakbond voor uh, uh, recycle-zigeuners. Uh, <laughs> uh, dus die hebben ook Sorry. al de noodklok geluid en gezegd: dit kan zo niet langer. Want hey, dit is ons, ons werk en het wordt nu van ons afgenomen. Maar ja, goed, dat, dat, dat kun je natuurlijk uh, dat kun je op een gegeven moment niet tegenhouden. Nee recycle -zigeuners. Ja, zo noem ik ze dan. Dus misschien een beetje denigrerend. Nee, nee, nee, ja, ik begrijp wat je ermee ja, bedoelt. Ik heb allemaal commentaar op uh, via Twitter. He, dus... Nee, maar dit, dit, dit is echt hun werk. En, uh, en, en dat moet je niet onderschatten. Dan verdienen ze gewoon hun. Uh, hun, hun wat wel, nee. Ja, ja, ja. Ja, dat is Zielig. Wat gaan ze nu ja. doen? Ja, dat nou, weet ik niet. Ik zal ze vragen. Ik, ja. Uh... Het is wel een interessant onderwerp voor mij ook om ja, ja. uh, een artikel over te schrijven. En, uh, ja, dus dat, dus dat, is, uh, dat is een groot probleem. Dus ik ga ik, ik zal het te vragen en dan uh, kom ik er bij, bij je op terug. Daar hou ik je aan. Dank <laughs> okay, je wel, Mitra. Oké, je verhaal. Een fijne nacht nog. Jij ook, doeg. Dan gaan we even snel naar wat feitjes over vuilnis uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Nederland is het meest vervuilde land van Europa. Maar in Nederland wordt wel van al het afval dat wordt geproduceerd, 83% gerecycled. Op de Stille Oceaan, tussen San Francisco en Hawaii, drijft een van de grootste vuilnishopen van de wereld. Het is een drijvend eiland van plastic en is net zo groot als twee keer de Verenigde Staten. Tjaat is het schoonste land ter wereld. De wereld van Filemon. Karel Kuiperi in Bangladesh. Een man van Hallo. een expert vrouw. Hallo. Hey, uh, vuilnis in Bangladesh, hoe gaat dat? Uh, nou ja, om te beginnen wordt alles wat nog enigszins van waarde kan zijn, wordt uh, eruit gehaald. Er dus wordt heel veel gerecycled. Nou, dat is wel goed. Ja, dat is heel goed. Uh, en verder is het gewoon, uh, stinkt het gewoon heel erg. <laughs> maar op straat ook, <laughs> omdat er veel vuilnis ligt. Uh, nou nee, het, dat wordt eigenlijk wel goed, uh, uh, wordt goed onderhouden. Je hebt eigenlijk in elke wijk wordt, uh, wordt het vuilnisophaal uh, centraal geregeld. En dan zijn er mannetjes, meestal een beetje tieners, die uh, achter een grote riksja met een grote bak, die gaan langs elk uh, gebouw om het vuilnis van het gebouw op te halen. Oh ja. En uh, nou, we zwermen altijd allemaal om kraaien omheen, maar ja, je moet er niet achter fietsen of uh, uh, langslopen, want dat stinkt echt een uur in de wind. Maar jij zegt er wordt heel veel uit het vuilnis die gehaald is. en dat, dat gaat zelfs in verschillende stappen, toch? Uh, ja, ja, precies. Want jullie uh, hebben een hu huishoudster of zo? Zeg maar... Sorry? Jullie hebben een huishoudster of iemand die bij jullie het huis schoonmaakt? Ja we, hebben, ja, we hebben iemand uh, een, een in huis. En die. Uh, nou, die is al de eerste. Uh, de, dat is al de eerste schifting. Alles wat wij zeg maar in de vuilnisbak gooien. waar zij nog iets mee kan. dat haalt ze er gewoon uit voordat ze het echt in de prullenbak doet. Dus uh, de blikjes bier, de kranten, plastic flessen. maar ook. Uh, uh, oude cd's of uh, uh, lege parfumflesjes. Dat verkopen ze dat dan? We allemaal uh, verkopen. En wanneer is de volgende die eruit gaat vissen? De, de volgende die eruit gaat vissen... dat zijn uh, de mannetjes met die riksjabakken die het opkomen halen. Oh, ja. Die gooien alles achter in de bak... en die kijken snel of er nog iets nuttigs tussen zit. En dan de volgende stap is dat die, die mannetjes... die rijden naar een centraal punt in de wijk... Waar alles op de grote berg wordt gegooid. Mm -hmm. En daar zitten een stuk of tien mensen gewoon handmatig er doorheen te, uh. te ziften... om uh, dingen eruit te halen. Dus dat, ja, dat zijn wel echt, echt de zieligste zielig. mensen. Ja. Want dan moet je al in de af, afval gaan ga roeren, zeg maar. En dan is, zijn er ook al twee voor geweest. Ja, precies. Dus dan heb je echt alleen maar de leftovers. Ah, uh, nou ja. Een triest ja. verhaal. Heel, uh, heel zielig. Ja. Karel, uh, bedankt voor je verhalen, voor je bierverhaal en voor je vuilnisverhaal. En ik, uh, ik hoop je snel weer te spreken. Graag gedaan, tot Na snel. Dank je wel. Dan gaan wij naar uh, Pergotha in Spanje. Goedenacht. Hola. Uh, wordt het vuilnis in Spanje eigenlijk gescheiden bij jullie? Ja, nou hier in het uh, provinciestadje waar ik woon wordt het keurig gescheiden. Dat wil zeggen, je hebt een glasbak, je hebt er één voor karton en voor papier... Je hebt er een voor huisvuil. Je hebt er een speciaal voor olijfolie. Dus al je, of al je oude olie die kan je erin kwijt. En je hebt er een voor plastic flessen. En uh, dat ziet er allemaal keurig uit. Het is allemaal keurig geregeld. Het wordt ook in de zomer als het 40 graden is. Het allemaal keurig opgehaald. Maar wat ik uh, te weten gekomen ben, is dat het behalve het glas, dat wordt wel gerecycled. De gemeente die heeft hier een contract met een of andere vuilnisboer. En uh, dat wordt allemaal keurig opgehaald. Maar uiteindelijk komt het op de vuilnisbelt en gaat alles bij elkaar. En gaat er een uh, stuk grond overheen en dat zit. Huh? Ja. Ja. ja, dan hou je eigenlijk mag... je burgers wel voor de gek, hè? Ja, absoluut, absoluut. Maar ja, het wordt keurig opgehaald. Dus niemand klaagt hier. Nee, Maar, maar huh? jij weet het dat het gebeurt. Ik weet maar die dat. andere mensen zullen dat ook wel weten, toch? Ja, nou, daar zou je een itemje over kunnen maken bij de pe lokale pers hier, maar ja, zo ik bedoel, ik hou van de natuur, en dat, maar ik, dat is niet aan mij om dat te doen. Nee. Nee. En, en voor de rest, uh, asbest en dat soort dingen, dat wordt ook allemaal, uh, ja, dat gaat er allemaal in. Ik zie mensen wel eens zagen, dan denk ik van jongens, maar weten jullie wel dat dat asbest het beste is? <laughs> dat zagen ze in stukken voor die container om het keurig in die container uh, te krijgen. Oh ja. Dan heb je hier in, uh, in dit provinciestadje, Kaasteris met 90.000 inwoners, ook, ik denk wel, 200 straatvegers. Die ja. zijn altijd, iedere dag komen ze, komen ze langs. Werkverschaffing. Ja. Oh, dat is een soort werkverschaffing, dan ja. kunnen ze de uitkering. want is hier natuurlijk triest met de crisis. Ja. Dan krijgen ze een, ja, een uitkering van 400, 500 euro en dan zijn ze blij dat ze, dat ze de straat mogen vegen. De spechotraad wordt allemaal keurig bijgehouden. Het wordt ook allemaal ja. keurig gescheiden. Maar uiteindelijk gaat het allemaal op één grote hoop. Absoluut. Bedankt absoluut. voor je verhaal. Voor de eerste okay. keer in de week van Filemon. De wereld Why van Filemon. Ik hoop je uh, vaker te spreken. All En uh, goeienacht nog. Ja. Neem hey, nog een biertje. Right. Oké. Okay, cool. Dan maken wij ons op voor het tweede uur. Dan gaan we het hebben over statussymbolen en over broodbeleg. Tot zometeen in het tweede uur van De Wereld van Filemon. De wereld van Filemon. De <laughs>